12 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Goedemiddag. NMA verdenkt huizenhandelaren van het maken van verboden prijsafspraken. Veel overtredingen bij opvragen persoonsgegevens. Een auto met lijk ligt jaren in Drents Kanaal. Het is wisselend bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat buien. Kans op onweer daar. In het noorden is het zonniger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen zo'n beetje hetzelfde weerbeeld, met opnieuw in het midden en zuiden een enkele bui. Zaterdag is er meer zon, wel in het zuiden weer kans op een bui. De Nederlandse mededingingsautoriteit, de NMA, verdenkt 15 handelaren in onroerend goed van het maken van kartelafspraken bij executieveilingen. Zo'n veiling wordt een huis gedwongen verkocht. Tussen 2000 en 2009 hebben die handelaren vermoedelijk afspraken over de prijs gemaakt. Aan de lijn Henk Don, waarnemend voorzitter van de NMA. Meneer Don, hoe gingen die handelaren te werk? Uh, nou dat ging zo, dat is een beetje standaard praktijk die we hebben aangetroffen, dat uh, de handelaren op de veiling een soort understanding hebben dat ze uh, niet al te hoge prijs uh, bieden. Uh, en dat vervolgens na de veiling onderling uh, gekeken wordt wie dan echt het pand zal uh, meenemen en welke prijs daarvoor betaald wordt. Uh, het verschil, uh, wat al gauw zo'n 10 à 25 procent van de veilingwaarde is, uh, werd dan uh, verdeeld tussen de handelaren. En, en hoe vaak is dat gebeurd? Uh, we hebben in beeld zo'n 3000 veilingen in die periode van 9,5 jaar, uh, waar die uh, verdacht zijn uh, die die beïnvloed lijken te zijn door dit soort uh, gedrag. Ja. En daar zijn uh, zo'n 500 handelaren bij betrokken. En dan gaat het om uh, mensen die hun huis gedwongen moesten verkopen. Die zaten al in de problemen. Ja. Die werden op deze manier nog eens extra uh, gepakt, kun je zeggen. Zo is het, ja. ja. Nou, nou is er bij zo'n executieveiling, bij dat fenomeen executieveiling... is er wel een groot risico, ook op prijsafspraken, hè? Ja, de, de situatie uh, lokt dat wel een beetje uit, zou je kunnen zeggen. Of maakt het in ieder geval makkelijk. Ja. Om, uh, om dit gedrag te vertonen en vandaar dat we, dit is ook al eerder gesignaleerd, er is ook een wetsvoorstel in de maak om uh, op een aantal punten die risico's te beperken of in ieder geval de, de, de, tot een betere prijs te kunnen komen. Dat helpt denk ik, dat maakt het ook moeilijker om dit soort gedrag te blijven vertonen. Ja, wat voor afspraken belangrijk... zijn dat dan? Nou, belangrijk is dat uh, het, het eigenlijk makkelijker wordt voor particulieren om ook aan zo'n veiling mee te doen. Want het zijn nu dus handelaren die onderling uh, elkaar de bal toespelen, om het zo maar te zeggen. ja. En uh, een particuliere eigenaar die misschien voor zijn eigen huisvesting geïnteresseerd is... om via zo'n veiling een woning op te kopen, die loopt tegen allerlei problemen op. Allereerst het is het heel moeilijk om informatie over het pand te krijgen. Er is vaak geen bezichtiging mogelijk. Uh, dus het is ook, mo ook moeilijk te, te beoordelen wat je dan precies koopt... En wat voor onderhoudslast er eventueel nog aan vast zit. Uh, het is ook moeilijk te schatten wat er uiteindelijk ook de kosten zouden zijn... als je dat pand koopt uh, voordat je erin zou kunnen trekken. Uh, dus het is voor particuliere bieders nauwelijks goed uh, te doen... Om om daar serieus mee te bieden. Als je die toegang makkelijker maakt, en wat bijvoorbeeld ook zou kunnen... door via internet uh, dit soort uh, veilingen een plaats te geven... Uh, dan kun je veel meer uh, bieders uh, bereiken. Ja. Uh, en dan wordt het voor die handelaren veel moeilijker om dat onderling uh, te gaan verdelen. Meneer Don, 15 handelaren worden nu verdacht van het maken van, van dit soort afspraken. Blijft het daarbij? Uh, nee, uh, ik noemde al uh, bij die 3000 veilingen die we onderzocht hebben, die dus uh, verdacht zijn, uh, zijn zo'n 500 handelaren betrokken. Uh, we hebben nu de 15 handelaren uh, die bij de meeste van die veilingen betrokken zijn, hebben we uh, als eerste uh, rapport opgemaakt. Uh, ik sluit zeker niet uit dat we nog meer rapporten gaan opmaken. Henk Don, waarnemend voorzitter van de NMA. Ik dank u wel voor deze toelichting. Graag gedaan. Goedemiddag.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 ...uit blijven rukken en dat ook de luchtverkenningen met de waarnemers nog gewoon door blijven gaan. Studenten met een onwaardig hbo-diploma van Hogeschool in Holland... ...die krijgen een programma waarmee hun diploma wordt opgewaardeerd. Dat heeft voorzitter Doekle Terpstra vanochtend laten weten. Het blijkt namelijk dat het diploma van vier op de tien afgestudeerden... ...aan enkele opleidingen van in Holland niet aan de eisen van een hbo-opleiding voldoen. Studenten van andere opleidingen van in Holland vrezen evenwel de slechte naam die de opleiding nu heeft. Zo merkt de verslaggever Menno Reemeyer bij de vestiging in Diemen. Diploma in Holland dubieus staat op het, de krant die in de kantine ligt. Bij een groepje studenten achter de laptop is het, het gesprek van de dag. Ja, ik denk het wel. Ik kwam net langs, uh, langs een docent die, die, die uh, trok al mijn krant uit mijn hand. Die had de krant al niet gelezen en die wilde graag zien wat er in de krant stond. Welke opleiding doe jij? Ik doe overzet in management. Dat Geldt een beetje hetzelfde voor. Is dat diploma uh, nog wat waard? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat over een jaar of vier dat, dat ze bij, bij Inholland hun best doen... om uh, te, ervoor te zorgen dat wij over vier jaar uh, het diploma gewoon uh, waard is wat het waard is. Merk je daar al wat van? Ja, ik, ja. We, we krijgen in de lessen wel wat meer verteld... over, over dat de opleiding van City Management beter is... Dan de, dan de andere opleiding hier op de school eigenlijk. Goedemorgen. Eet smakelijk. Dankjewel. Studenten aan de tafel een broodje te eten. En, en bezig met de les... Uh, met een vergadering voor oh. ons project. Wat wordt het project? Uh, we moeten een uh, communicatieplan schrijven voor ons uh, nieuwe product dat we gaan introduceren. En voor welke opleiding is dat? Voor International Business and Languages. Okay. Dat is geen commerciële economie of geen vrije tijdsmanagement? Het uh, <laughs> lijkt er wel op. Dat lijkt wel op ja. Merken jullie er wat van? Van de onrust van, zoals in de krant daar op tafel ligt, uh, diploma in Holland dubieus? Ik was gisteren wel bij de woningbouw. En toen ik daar zei: van in Holland, was het wel in Holland, in Holland. <laughs>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 zodat we een andere naam boven ons diploma hebben staan. Echt waar? Ja, daar hebben we al serieus over nagedacht. Ja. Dat is wel een hele stap. Ja, maar als je uh, hard gestudeerd hebt voor een diploma... je begint al met een minpunt op de arbeidsmarkt. Dat heeft natuurlijk wel een grote impact ja. op je carrière. Ja. En dan maakt het niet uit of de kwaliteit beter is of minder is. Het gaat puur om de naam die op je diploma staat. Ja, want dit is een geweldige school. Het is hier hartstikke leuk en de kwaliteit is zeker niet slechter. geloof ik echt... Uh, we hebben hele goede leraren. Maar het gaat alleen om de naam, dan moet je ja. gewoon.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 Panasonic wil de kosten drukken, zodat het de concurrentie met andere Aziatische bedrijven beter aan kan. concern heeft vooral last van het Zuid-Koreaanse Samsung. Dat is marktleider op het gebied van flatscreen tvs In de Benelux werken ongeveer 100 mensen bij Panasonic. Die blijven volgens de Nederlandse tak waarschijnlijk buitenschot. Nederlanders spelen steeds vaker computerspellen. De gemiddelde tijd die een Nederlander besteedt aan het spelen van games... is volgens het Nationaal Gaming-onderzoek in twee jaar tijd met 70 procent toegenomen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 Syrische veiligheidsdiensten die hebben de afgelopen weken... zeker 500 burgers gedood bij betogingen tegen het bewind. Dat zegt de Syrische mensenrechtenorganisatie Sawasiya. Duizenden mensen zijn gearresteerd of vermist... sinds de betogingen zes weken geleden begonnen. Of de cijfers kloppen, dat is niet duidelijk. De Syrische autoriteiten maken het journalisten erg moeilijk... om hun werk te doen in het land. In Bahrein heeft een militaire rechtbank... vier shiïtische demonstranten ter dood veroordeeld. Drie anderen kregen levenslang... Mannen zouden twee politieagenten met opzet hebben doodgereden... tijdens de opstand in het Soenitische Koninkrijk. De zeven werden veroordeeld achter gesloten deuren. Volgens hun advocaten zijn ze onschuldig. Het waren de eerste veroordelingen in Bahrein... sinds het begin van de volksopstand in februari. De Sietische meerderheid demonstreert voor meer vrijheid. De autoriteiten hebben al honderden mensen opgepakt... sinds vorige maand de noodtoestand werd afgekondigd. Bij de demonstraties in Bahrein zijn sinds februari... zeker 30 mensen omgekomen. Op de bodem van het Stieltjeskanaal in Drenthe is een autovrak gevonden... met daarin een stoffelijk overschot. De politie zegt dat de auto misschien al jaren in het water ligt. Een schipper ontdekte het wrak toen hij er tegenaan voer. Aan de lijn nu Dirk Neef van de politie in Drenthe. Goedemiddag. Goedemiddag. Neef is al duidelijk om wie het gaat in die auto? Nou, Het is duidelijk dat de auto eigendom is van een meneer uit Emmen... die sinds 2006 wordt vermist... Ja. We hebben ook aanwijzingen dat het stoffelijk overschot wat daarin is aangetroffen ook om deze manier gaat. Ja. Alleen ja, na de forensisch onderzoek, onder andere door DNA vergelijking, zal definitieve duidelijkheid moeten geven. Ja. Hoe kan het dat die auto daar, nou vijf jaar, 2006 zegt u, vijf jaar op de, op de bodem heeft gelegen? Dat, hoe is dat mogelijk zo lang? Ja, het kanaal is dusdanig diep dat dat uh, um, ja, nooit voor problemen heeft geleverd. Uh, er is nu een aanvaring geweest tussen een zeilboot... die kennelijk iets dieper in het water ligt. En uh, die heeft het gemeld bij Rijkswaterstaat. En die hebben vervolgens een nader onderzoek ingesteld... waarbij deze auto uh, werd aangetroffen en een boven werd gehaald. Ja, die zeilboot die heeft een, uh, ja, een, een diepere kiel of zo. Die, die, die, maakte wel, uh, die, die schuurde er wel langs. Ja, ik vermoed dat die dieper is dan andere boten, want anders had het eerder gemeld moeten worden. Uh, deze lag in ieder geval dusdanig diep dat er een aanvaring is geweest. Ja. Uh, is er destijds dan niet uh, gedrecht of gedoken uh, in, in, in het kanaal daar in 2006? Nee, nee. De, de meneer is, is verdwenen. En uh, er gingen toen allerlei verhalen dat hij uh, mogelijk naar het buitenland zou zijn. Maar niemand had enig idee waar hij uh, naartoe ja, is gegaan. Dus er was ook geen aanleiding direct om. Uh, te gaan dreigen in, nee. in de vele kanalen die in die omgeving zijn. Nee, nee dat, dat snap ik. Dat ga je niet doen als er geen aanleiding voor is. Uh, meneer Neef van de politie in Drenthe, ik dank u wel voor de toelichting. Graag gedaan. Goedemiddag. Sport. Real Madrid-Barcelona, het blijft de gemoederen bezighouden. Gisteravond de derde ontmoeting in ruim twee weken. De eerste halve finale in de Champions League. Barcelona won met 2-0. En uh, nou, voor degenen die het uh, gezien hebben op tv... de gemoederen liepen tijdens de wedstrijd al hoog op. En na afloop ging dat gewoon door niet waar. Edwin Winkels in Barcelona. Wat gebeurde er na die match? De, de persconferentie van José Mourinho, de, de verliezende coach, of de slechtverliezende coach, zoals die vandaag al door, door de meeste mensen wordt genoemd, uh, die natuurlijk geen genoegen nam met die, met die 2-0-nederlaag. Die zei dat ze uitgeschakeld zijn en uh, niet naar de finale op Wembley zullen gaan, uh, maar dat het allemaal door andere factoren is. Dat, uh, uh, we weten dat Pep zijn spelerwet moest uh, met rood naar grove overtreding van het veld, maar volgens Mourinho uh, komt dat omdat Barcelona door de UEFA wordt bevoordeeld. Hij zei, ik weet niet waarom, waarschijnlijk omdat ze met de Unicef als, als shirtsponsor lopen. Dus Barcelona heeft overal een streepje voor. Alle ploegen die tegen Barcelona in, in, in Europa spelen eindigen met tien man. Uh, Barcelona won, zei hij, twee jaar geleden al op schandelijke manier uh, de Champions League. Nadat nou, ze in de halve finale, dat wel door een scheidsrechterlijke dwaling onderhandelen uh, Chelsea had uitgeschakeld. Hij zei, nu gaat hetzelfde. Hij zei, ik, als ik Barcelona was, als ik Guardiola was, de coach van Barcelona, zou ik me kapot schamen om op deze manier in de finale terecht te komen. Mm, ja. Hoe heeft de pers in Spanje erop gereageerd, Edwin? Nou ja, de, de, de, in Spanje, dat is een groot verschil natuurlijk tussen Madrid en, en, en Barcelona. Terwijl in Barcelona natuurlijk, de talen die koppen vandaag met, met ecstasy. Of de grote basis Messi. Die gisteren weer een onwaarschijnlijk mooi doelpunt maakte. Die 2-0 na nou, een prachtige dribbel. Maar kijk je, de, de twee sportkranten in Madrid, Marca en As. Toevallig hebben ze allebei precies dezelfde kop. En dat is heel grote, enorme koeienletters: Porqué. Waarom? Ja. Waarom die rode kaart voor Peppen? Uh, waarom wordt Real Madrid zo benadeeld? En ja, ze vragen zich niet af waarom Real Madrid bijvoorbeeld in eigen huis... Uh, zo defensief uh, voetbalde, dat ze met 30% uh, balbezit hadden. Maar op dit moment is de pijn in, in Madrid veel te groot. Er zijn wel ook verslagen in madrid kranten en zeggen... ja, eigenlijk is het niet Real Madrid waardig... de manier waarop zij uh, in de halve finale van de Europa Cup uh, voetballen. Edwin Winkels in Barcelona, dankjewel. Mel naar Zwaan bij de AWB. Er is verkeersinformatie Weiland. In het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Er staat tussen de afrit Buddel en de afrit Valkenswaard 4 kilometer file. En er is maar één rijstrook open. De hoofdpunten. NMA verdenkt huizenhandelaren van het maken van verboden prijsafspraken. Veel overtredingen bij opvragen persoonsgegevens. En een auto met een lijk ligt al vijf jaar in een Drents kanaal.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 wedding van Prins William en Kate Middleton. Morgenochtend vanaf 11 uur live vanuit hartje Londen. Bij de NOS op Nederland 1. Gemeenten van Nederland. Burgers willen contact met u via uw bali, callcenter, website, e-mail, Twitter, LinkedIn, chat, Facebook, Hive's. Wat is daarop uw antwoord? Download nu gratis het rapport Gemeenten in de Hoofdrol op newtellessence.com. Dit is Radio 1. CRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. We blikken vooruit naar het huwelijk van het jaar met Peter Klooshuis Dat is de man die namens de NOS verantwoordelijk is voor de live-uitzending Morgen op TV... In het mediaforum communicatiedeskundige Marianne Zwageman... en Arne van der Wal, die is van de financiële site Follow the Money. Het gaat onder meer over dat vaak dezelfde gasten aan tafel schuiven... bij veel bekeken programma's als Paul en Witteman en De Wereld Draait Door. Tot en met vrijdag is hij bij ons, de televisieregisseur van het huwelijk... tussen Maxima en Willem-Alexander, een heer van stand, Rudolf Spoor. De laatste kandidaat deze week in de Nationale Nieuwsquiz... want morgen is er geen quiz in verband met dat huwelijk. Die laatste kandidaat heet Daniel Koolstra en komt uit Amsterdam. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medienieuws van vandaag. Toonaangevende Europese telecombedrijven als Frans Telecom en Vodafone... willen sites die grote hoeveelheden mobiel verkeer veroorzaken... daar zelf voor laten betalen. Dat staat in de Britse Financial Times... Providers verdienen steeds minder geld aan bellen en sms... En omdat hun klanten steeds meer mobiel internet gebruiken. Tegelijkertijd geven de bedrijven wel veel geld uit... aan het uitbreiden van hun netwerken voor al dat verkeer. Het idee is omstreden omdat het een eind zou betekenen... van de zogenaamde internetneutraliteit, waarbij alle data gelijk zijn. Samantha de Jong is gearresteerd. De Jong, beter bekend als de gracieuze Barbie uit O.O. Gerso en O.O. Tirol... werd gisteren ingerekend tijdens een politieinval in een woning in Den Haag... In het huis zou een wietplantage zijn aangetroffen. De blonde Barbie is niet de eerste OO-ster... die in aanraking komt met de politie. Tatjana Liefhebber, u kent haar misschien als tijgertje... zit al langer op water- en broodwegens winkeldiefstal. Dag dames en heren, heel hartelijk welkom bij Knevel en Van der Brink met vanavond de volgende gasten. U krijgt mistel weer een beetje kippenvel als u dit hoort en komende zomer krijgt u nog meer Andries Knevel en Thijs van der Brink voor uw geld. Hun talkshow, Knevel en Van der Brink, wordt dit jaar uitgezonden in twee blokken, eentje van zeven en eentje van vijf weken. En dat is drie weken langer dan in voorgaande seizoenen. Productiemaatschappij iWorks blijft zelfstandig, dat maakte de oprichter Rijnoud Oelemans vanochtend bekend iWorks, tegenwoordig ook bekend van films als Komt een Vrouw bij de Dokter en New Kids Turbo, maakte vorig jaar een winst van bijna 27 miljoen euro. Oelemans kreeg de laatste tijd veel voorstellen voor samenwerking, maar is er nu van overtuigd dat een zelfstandige koers en visie het beste is voor iWorks. Dagblad Twentse Courant Tubantia brengt zondag een extra krant uit, tenminste, als FC Twente dan kampioen wordt. Daarvoor moet nog wel het een en ander gebeuren. De Enschede'ers moeten zelf winnen van Willem II, Ajax moet verliezen van Heerenveen... en PSV moet ook punten verspelen tegen Vitesse. Pas als aan die voorwaarden is voldaan, dan kunnen de persen gaan rollen. De gratis kampioenskrant stelt dan 24 pagina's en wordt in Enschede op straat uitgedeeld. Vorig jaar werd in Enschede na het behalen van de landstitel ook een kampioenskrant gedrukt... in een oplage van 50.000 exemplaren. PVV-kamerlid Martin Bosma heeft zich door een column in NRC Handelsblad... een polemiek met de Zuid-Afrikaanse dichter en kunstenaar Breiton Breitenbach op de hals gehaald. Bosma bezong in zijn column de schoonheid van het Afrikaans... volgens de politicus vereenvoudigd 17e eeuws Nederlands. Breitenbach reageerde op de website Verzindaba. Die aard en die bestek van die Afrikaans is gesteeld door witte racisten... Daarom wil ik bezwaar maken tegen uw identificering van Afrikaans... als vereenvoudigde 17e-eeuws-Nederlands. Als de kunstenaar is het Afrikaans een Creoolse taal... vermengd met wat 17e-eeuws-Nederlands dialect. Als u bekomen bent van alle Britse royalty-confetti... die morgen op u neer gaat dalen... dan is het alweer tijd voor onze eigen Koninginnedag. Rond om tien, het discussieprogramma van de NCV... komt zaterdagavond voor die gelegenheid vanuit Paleis Soesdijk. Onderwerp van gesprek is dan de troonsopvolging. En dus gaat het vooral over prins Willem-Alexander. Te gast zijn onder andere cabaretier Jacques Bral... die vindt dat het Koninklijke Huis wel een hofnaar kan gebruiken. En Barney Boy, hij volgde met de kroonprins een cursus bij de landmacht en kan misschien daardoor wel goed beoordelen of de prins een beetje leiding kan geven. Ja, dat is pas uh, zaterdag, onze eigen dag. Morgen is natuurlijk het huwelijk van het jaar. De Britse prins William trouwt met Kate Middleton. Zouden er nog mensen zijn die dat niet weten? De verwachting is in ieder geval dat er zo'n 2 miljard mensen naar de bruiloft gaan kijken over de hele wereld. Dennis, NOS zendt het spektakel morgen ook live uit. Via Radio 1 trouwens ook. Maar ook via Nederland 1. En voor een deel gaat dat zelfs in HD gebeuren. Peter Kloosruis is namens de NOS verantwoordelijk voor die tv-uitzending. Welkom. Dank je. Hoe pakken jullie het evenement eigenlijk aan? Nou, eigenlijk vrij overzichtelijk. Uh, je zei zelf al net dat de volgende dag is Koninginnedag. Dat is voor ons een veel ingewikkelder evenement. Want dat moeten we zelf produceren. Dus dan moeten we zelf alle camera's neerzetten. En wat we nu eigenlijk vooral moeten doen is laten zien wat goede Britten het doen. Dus los van onze presentatiecamera die we daar in Londen hebben staan... is het vooral het signaal van de Britten doorzetten... en zorgen dat dat bijvoorbeeld op een ordentelijke manier wordt ondertiteld. Ja, dat, dat gebeurt in feite dus één op één. De Britten, de BBC, maakt die beelden en die geven jullie gewoon door. Ja. En wat er dan aan toegevoegd is, dat daar in Londen zitten Eva Jinek en uh, uh, Tim, Overdiek. Tim Overdiek... voor de duiding, die is daar heel lang correspondent geweest... Ja. En die hebben dan een eigen camera en dat wordt het af en toe tussendoor gemixt. Ja, nou ja, we beginnen iets eerder om nog even aan te geven wat voor huwelijk het is. Om wie het gaat, uh, waarom het zo bijzonder is. En dan volgen we vooral live. En dat is wat wij uh, graag doen altijd. Dan volgen wij live wat daar gebeurt. En daarvoor verzorgen wij het Nederlands commentaar bij. Ja, wor wordt dit groter aangepakt dan andere buitenlandse huwelijken? Ja, voor zover ik het kan vergelijken. Ik geloof niet dat het ooit zo groot is aangepakt. In de zin dat uh, er bijvoorbeeld voor zover we nu weten, ongeveer 100 camera's ingezet zullen worden. En dat betekent dus zowel in de kerk als langs de route... als bij Buckingham Palace. Uh, ter vergelijking, dat is twee keer zoveel als dat de NOS inzetten... bij het huwelijk van uh, Maxima en Willem-Alexander. Ja, ja. Dat waren er ongeveer 50. We, we zien Rudolf's voor deze week in de, de door. om daar nog eens over te vertellen hoe dat allemaal ging... tijdens dat huwelijk. Maar ja. 100 camera's... dan mag je wel 10 regisseurs hebben, lijkt me. Er zullen ongetwijfeld veel deelregies zijn, ja, inderdaad. <lacht> ja, ja. Ja, kijk, dat, zal, dat heeft... Onder andere te maken, dat weet ik niet precies, met de, route, de lengte van de route. Als die kilometers lang is, dan zullen er veel camera's nodig zijn... Ja. om dat allemaal in beeld te brengen. Is het voor de BBC ook een prestige objectief? Zonder enige twijfel. Ja, zonder enige twijfel. Ja. Naar verwachting, en ik weet niet op grond van welke wijsheid dat bedacht wordt... zullen er 2 miljard mensen kijken. Ja, dat betekent dat, zoals gezegd wordt... dat het op zijn minst een van de grootste televisiespectakels uit de geschiedenis is. Nou ja, dan is de, de, dat dus ook een prestige object. Maar is het zo dat jullie ook nog een draaiboek dan al krijgen? Weet je precies al wat er gaat gebeuren? Ja, ja je, je, we hebben een draaiboek, dus we weten wat er gaat gebeuren. En dat draaiboek is ook behoorlijk nauwkeurig. Uh, om een voorbeeld te noemen, hier, ik heb het hier voor me liggen... dan staat er om 11 uur 51, en niet om 52, <lacht> of 50, maar 11 uur 51... gaat de bruid, begeleid door haar vader, vanaf haar hotel naar Westminster Abbey. Dus op de minuut nauwkeurig... <lacht> Moet, moet mevrouw eruit om op tijd te zijn voor, ik het, voor op, de hooglijke in het hotel ook de wake-up call ook goed regelen... <laughs> ja. want anders ja. hebben we nog een probleem, ja. eigenlijk. Ja, maar dat zal toch allemaal wel, inderdaad. Staat er nog meer bijzonderheden in, in het draaiboek? Nou ja, alle aankomsten, alle, uh, alle tijden. Het, zo mis moet het natuurlijk om 12 uur beginnen, precies. Maar klokken 12 uur, dus alles is op de minuut geregeld. En alles staat er dus ook op de minuut in. Ja. Uh, NCV-verslaggever Job-Jan Altenaar, die zit voor Radio 2 in uh, Londen. Jopjan, jan goedemiddag. Goedemiddag, wat merk je daar van alle media-aandacht? Zijn je daar tussen hoeveel, tussen hoeveel cameraploegen sta je? <laughs> ik kan het niet tellen. Dat is ontelbaar. Nee, het is uh, een heel groot mediacircus hier. Wat je, wat je vooral ziet is dat er voor Buckingham Palace, daar zijn hele grote boxen neergezet. Drie verdiepingen hoog, elf rijen lang, met studio's. En uh, ik heb gehoord die zijn 60.000 pond per dag als je daar wil uitzenden. Dat is enorm groot. Ik loop nu langs de route van Buckingham Palace uh, naar de Westminster Abbey en daar zie je echt langs de route, ja eigenlijk om de 10 uh, meter staan grote stellages met camera's. de fontein voor Buckingham Palace, met koningin Victoria, hè, die is eigenlijk helemaal niet meer te zien. daar is omheen in dezelfde kleur van de fontein een stellage gebouwd met alleen maar camera's. ja. dus het is enorm groot. nou ja, en dat in dat dorp Zie, jij ook, een dat... een zie jij ook dat Londen er op zijn mooiste uitziet? Hebben ze er alles aan gedaan om het zo mooi mogelijk aan de wereld te tonen? Nou, ik loop nu op een pad dat net nog is aangehakt. De, de, alle vuilnisbakken zijn weggehaald, de veiligheidsreden. Maar ik zie ook niet dat mensen bekertjes op de grond gooien. Dus ja, alles is inderdaad aangehakt. Overal hangt de Union Jack, de vlag, in alle straten... Ja, iedereen is hiermee bezig. Ja. We zagen in het journaal gisteren al een jongetje dat in een tentje zat onder de Big Ben ongeveer. Hij had een beetje last van dat geklingel, zei hij de hele tijd. <laughs> Zijn er intussen al meer mensen die daar hun tent hebben opgeslagen? Dat oh, is een, een rij met tenten. Nou, dat is een stuk of dertig voor Westminster Abbey, maar inmiddels ook tentjes voor Buckingham Palace. Ook langs de route. Uh, zitten tentjes, mensen met vlaggetjes, foto's en uh, ja, allemaal luchtbedjes. Want ze willen in de kou, want het is hier koud, uh, slapen om morgen langs de route te kunnen zitten. Ja, dankjewel. Jopjan Altena vanuit Londen. Peter Klooshuis is bij ons verantwoordelijk voor de NOS-uitzending. 60.000 pond. Ja, wij hebben zelfs wel hoger bedrag gehoord. Dat loopt echt tot in de honderd. Maar dat, dan, dan heb je daar echt een studiootje eigenlijk langs het parcours, zou ik maar zeggen. Nou, niet langs het parcours, maar voor Buckingham Palace. Uh, ja. En dan kijk je uit op, de bal op het balkon, uh, waar ze naar buiten komen op een gegeven moment om uh, te gaan kussen of iets anders om ja. te zwaaien. Want wij, wij zitten daar namens Nederland, zeg maar, met Eva Jinek en, en Tim Overdiek. Ja, die... wij zitten niet op die locatie, want nee. dat, <laughs> dat kunnen wij niet betalen. <laughs> wij zitten wel langs de route. Uh, maar kijk, als je in verhouding, als je kijkt naar als. als Alleen al voor de locatie betaald moet worden rond de 100.000 euro. Ja, dat is van de gekke. Wij betalen voor deze uitzending in totaal 40.000 euro. Dus dat is een studio in Hilversum. Dat is een locatie ter plekke. Dat is de ondertiteling die we moeten verzorgen. Want we ondertitelen live mee. Dat betekent dat Nederlanders kunnen volgen wat er gezegd wordt. Nou, dat kost dan ongeveer 40.000 euro. Dat is voor televisiebegrippen betrekkelijk weinig geld... En zeker als het gaat om vier uur live televisie. Want daar hebben we het over. Het duurt ongeveer van elf uur s ochtends tot drie uur s middags. Dus de mensen die zeggen van waar moet NWZ nou ook weer uitzenden. We kunnen toch ook gewoon die beelden van de BBC in één keer doorzetten. Dat doen we dus ook. Ja. Alleen we, we geven daar wat Nederlandse duiding aan. Voor 40.000 euro. Dat is een koopje eigenlijk. Ja, als er 400.000 mensen kijken en dan denk ik dat ik niet hoogschat. Is dat een dubbeltje per persoon. Ja. Ja, um, nou, de, de, de, de, het zijn niet de enige journalisten daar ter plekke die die Bruiloft dus meemaken. Onze Job Jan, Altena en ook niet even Jinnik en Tim Overdiek, er zijn er nog veel meer. En het is niet alleen een feest in Engeland, maar in de hele gemene best. We belden dan ook even met Maleisië, Australië en Canada om te horen hoe de Bruiloft daar wordt beleefd. Mijn naam is Rafael Zijnenberg. ik woon in Sydney, Australië. Hier in Australië leeft het huwelijk van Will en Kate enorm. Het wordt live uitgezonden op primetime televisie. The reporters die zijn nu met z'n allen geloof ik in Londen aan het kamperen. Ik ben José van Vel en ik woon in Ottawa, de hoofdstad van Canada. Het leeft in Canada heel erg. De kranten staan er vol van. Iedere avond is er iets op televisie. We zien mensen geïnterviewd worden in Londen. Wat ze nou van het bruiloft vinden en wat ze überhaupt van het Koningshuis vinden. Dus uh, ja, de William en Kate Court is heel hevig hier. Ik ben Marco Winter. Ik woon sinds 1993 in Maleisië. We zien zeker in de media en de kranten wat meer publiciteit hierover. Er worden grote tv-schermen opgesteld. Tegelijkertijd zijn er speciale prijzen voor al het eten en met name het onbeperkte drinken. Wat je dan tijdens die uren kan doen. Vooral in Penang wordt hier veel promotie voor gemaakt. In Penang, een stad ongeveer drie uur noordelijk van Lumpur. wonen erg veel gepensioneerde Britten. De televisieuitzending begint zelfs een paar uur eerder. En dan krijg je allerlei achtergrondinformatie over Kate en over haar ouders en over William. En dingetjes te zien van toen hij naar de kleuterschool ging en toen zij naar de kleuterschool ging. En ga zomaar door. Dus het is heel, heel uitgebreid. De meeste televisieprogramma's gaan over het sprookjesachtige onderdeel. Maar de ABC, dat is de Australian Broadcasting Corporation, wilde ook een satirisch verslag uitbrengen. En nu eigenlijk heeft, heeft Engeland daar een stokje voor gestoken, dat is verboden. Het mag alleen gewoon gerapporteerd worden, maar het mag niet op een satirische of humoristische manier gedaan worden. De jarmes van Kate worden natuurlijk zeer uitgebreid uh, vergeleken met die van Prinses Diana. En dat er hopelijk in de toekomst een toch wat uh, attractievere koningin van Engeland aanwezig is dan, uh, dan de huidige. Ja, Peter Kloos, hij zat even te kijken. Maar het was een idee om met allerlei comedians dan commentaar te geven op wat daar gebeurde in Londen. Dat mocht dus niet van... Uh... Van de tv. Ja, maar van wie niet? Want dat heb ik even gemist. Nou, ik, denk vanuit, uh, ik denk dat ze geen last willen hebben. Met, uh, met wie dan ook? Ja, ik weet niet. Misschien vanuit, het, uh, vanuit de regering. Hier in Nederland ondenkbaar, denk ik, toch? Ja, nou, maar in Engeland ook ondenkbaar. De, de Bulder is, uh, er wordt uh, volgens mij in geen land zoveel grappen grappig gemaakt, zo nou. het Britse Koninklijke. Uh, dit was in Australië, Oostalien. geloof ik. Ja, maar ja, whatever. Um, je zijn net 400.000 uh, kijkers, maar dat is dan bij slecht weer waarschijnlijk. Nou, nee, en... ik zou zeggen dat is misschien wel bij goed weer. Als het echt oh. slecht weer is in Nederland, en daar, dat zal altijd goed voor de kijkcijfers... dan denk ik dat er meer mensen zullen kijken. Ja. ja, ja. Hoeveel? Van die 2 miljard? Dan zou het me niks verbazen als dat naar zeven, 800.000 mensen zou gaan. Ja. En, en dan pas daarna komt echt de grote klus voor jullie. Want dan is het onze eigen koning in de dag. Dat is een veel grotere klus. Vanuit oogmerk voor ons veel interessanter en veel belangrijker. Uh, maar aan de andere kant, ik ga hier wel met belangstelling naar kijken. Omdat ik wel wil weten hoe de, de BBC het gaat doen omdat er binnen een redelijk afzienbare tijd in Nederland... ook alweer een groot evenement op zich laat wachten. En dat is namelijk een mogelijke troonsbestijging ja. van een volgende. Dus je kijkt er ook, laten we zeggen, naar om er wat van te leren misschien. Ja, zeker. Ja. Ja. Nou, we gaan het allemaal zien morgen. Dank voor de uitleg, Peter Klooshuis namens de NOS. Op Nederland 1 dus te volgen, ook op Radio 1 trouwens. En dat is ook de reden dat wij er morgen niet zijn... met een uitzending van Lunch en Stand.nl. Want vanaf half twaalf gaat Radio 1 helemaal los voor William. Wist je dat al, Dorold? En Kate? Ja, ik heb iets over... Ja. Ik heb een, het is een huwelijk is daar in Engeland meegekregen, ja. ja. Oké, okay, uh, dat, uh, dat allemaal morgen. Uh, zometeen het mediaforum, dat doen we na uh, half één... met Marianne Zwageman en Arne van der Wal. Eerst is hier Dorald Megens. Radio 1, het NOS Journaal. Ook nieuws over het huwelijk. Groot-Brittannië trekt namelijk de uitnodiging aan de Syrische ambassadeur... voor het huwelijk tussen William en Kate Middleton in. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken... noemt de gewelddadige aanvallen op demonstranten in Syrië onacceptabel... In Syrië zijn afgelopen weken honderden mensen omgekomen bij protesten tegen het bewind. In Bahrein heeft een militaire rechtbank vier shiïtische demonstranten ter dood veroordeeld. Drie anderen kregen levenslange gevangenisstraffen. De mannen zouden twee politieagenten met opzet hebben doodgereden... tijdens de opstand tegen het Sunnitische Koningshuis. Japanse elektronica-concern Panasonic wil de komende twee jaar wereldwijd 35.000 banen schrappen. Dat is ongeveer 9% van het totale personeelsbestand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 ontbrak nog eens een rechtmatige grondslag. En de NMA verdenkt 15 handelaren in onroerend goed... van het maken van kartelafspraken voor huizenveilingen. Als de handelaren de verdenkingen niet kunnen weerleggen... dan krijgen ze een boete. En honderden anderen hebben mogelijk meegedaan met die afspraken. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Na een periode met zonnig en erg droog weer is er de afgelopen 24 uur eindelijk weer neerslag gevallen. En ook vandaag valt er weer wat regen bij. Op dit moment is het half tot zwaar bewolkt en vanuit het oosten trekken buien het land in. Het is nu 11 graden in het noorden en 17 graden in het midden van het land. Vanmiddag dan ontstaan er ook steeds meer buien en daarbij is ook kans op onweer, hagel en windstoten. De meeste buien die verwacht ik in het midden en zuiden van het land. Op plaatsen waar vanmiddag de zon nog aanwezig is, kan het zo'n 18 tot 20 graden worden, maar tijdens buien houdt het bij een graad of 15 op. Er staat een matige, aan zee vrij krachtige wind, die komt meestal uit het noordoosten tot oosten. Vanavond, dan blijft de kans op een aantal buien nog bestaan. Maar vannacht verdwijnen de meeste buien en wordt het dus droger. Morgen vrijdag, dan is er meer ruimte voor de zon. Wordt het zo'n 22 graden, maar smiddags is wel weer kans op een enkel buitje. Nou, op Koninginnedag, dan blijft het vrijwel overal droog. Schijnt de zon en wordt het opnieuw zo'n 22 graden. ANBB Verkeersinformatie viel in de regio Rotterdam op de A20... naar Gouda, twee kilometer tussen Spaanse Polder en Rotterdam Centrum. Er zijn twee rijstroken dicht. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Marianne Zwageman, media was betrokken bij de oplichting van Poont. Arne van der Wal van de zakenwebsite Follow the Money. Welkom allebei. Uh, jullie zitten die foto in de Telegraaf te bekijken. Die ligt hier voor ons. Een foto van de ex-baas van de taxicentrale Amsterdam... Grijping, die gisteren werd veroordeeld tot 2,5 jaar cel. En op die foto in de Telegraaf zien we hem in een boevenpak... Um, hij heeft zich ooit zo laten fotograferen, een beetje als ludieke actie. Maar ja, die foto die, uh, zit natuurlijk nog wel in het archief. Ja. Dus op zich wel toepasselijk nu. Of kan die wel zijn Hives uh, profiel of zo? Alhoewel, is hij misschien <laughs> een beetje te oud voor me. Zo ziet nee. het er wel uit. Ja, ja. Wat, wat, wat vind je ervan? Is dat flauw van de Telegraaf? Of had hij die foto gewoon nooit moeten ja. laten maken? Ik vind het eigenlijk wel stoer van de Telegraaf. Want ik kan me herinneren, dat uh, die man zat een keer bij, uh, bij Paul en Witteman. Dat was een uitzending waar uh, toen de tijd uh, Rutger Kastikum en Dominique Wees die ook zaten. Daarom weet ik het nog zo goed. En toen had hij twee de mensen van die... Van van die enorme kleerkasten naast hem zitten... die ook heel dreigend keken. Dus uh, ik zou nog even twee keer nadenken voordat ik uh, die foto zou plaatsen. Dus, wat, of over dertig maanden staat hij alweer, alweer buiten. Dus, ja, ja. ja, ik denk dat hij er zelf al om kan lachen, tenminste. Um, <laughs> maar goed, hey, dit zie je wel vaker. Ik kan ook zo'n foto... Ik moest meteen een foto van Medoff denken... De, de grote oplichter in Amerika... En de foto die je van hem steeds terug ziet, is dat hij met zo'n uh, soort carnavalshoedje op uh, zit. Het ziet er echt heel belachelijk uit. En dat is dit natuurlijk ook. Feesten vieren van het geld van al die ja, andere precies. mensen, natuurlijk. Ja. Um, we, we gaan het even hebben over vaste gasten aan tafel in veel bekeken programma's. Hij zit vaak bij ons aan tafel met ons plezier. Militair historicus Chris Klepp. Dat is een van de vragen die wij gaan voorleggen aan Militair historicus Chris Klepp. Maar eerst nu Chris Klep, Militair historicus. Mag die misschien ook al worden beantwoord door Militair expert Chris Klepp. Militair historicus Chris Klepp. En Chris Klepp, <laughs> Klepp, Militair historicus. Iedereen is heel blij. Ja, de wereld draait door, die heeft uh, internetdeskundige Alexander Klupping, politiekdeskundige Jack de Vries en uh, Felix Rotterberg... kunstkenner Joost Wageman, alles weten Jan Mulder. Bij Paul Witteman schuiven we geregeld uh, defensiehistoricus Christ Klep aan. Dat hoorden we net al even. Kernfysicus Diederik Samson zit er de laatste tijd veel. Buitenlanddeskundige Frans Timmermans en amateurpoliticoloog Bart Chabot. Um, er zijn mensen die zich daar een erg roer daarbij? bij. Ja, nou vooral die Christ, uh, Christ Klept. Klep. Christ volgens, mij, Klep. volgens mij bestaat die man ook niet echt. Ik heb hem even gegoogeld, hij heeft ook geen Wikipedia, zag ik. En dan besta je niet. Um, en ik heb ook het gevoel dat hij daar, daar woont. Dat hij dat slaapt onder een redactiebureau. Hij heeft ook altijd hetzelfde aan. En hij ziet er ook uit alsof hij uh, al zijn nachtje overslaat. Ik snap, ook, ik snap helemaal niets van waarom die man daar zit. Nou ja, en wat ik, wat ik dan militair historicus is hij. Ja, maar sinds wanneer vinden we dat als Nederlanders interessant? Dat is volgens mij het minst boeiende vakgebied. En, en, en hij heeft het heel vaak over Libië. En dat, dat past ook helemaal niet bij ons spanningsboogje uh, van, van twee dagen... waarin we alweer dingen als Japan en zo zijn. En hij zit daar maar te leuteren en te leuteren. En wat ik bijzonder vind... Is dat hij, hij voelt zich zo thuis inmiddels dat hij ook half op de stoel van Paul en Witte mag het zitten? Was laatst een uitzending, gewoon met, met Frans Bauer of nou, iemand anders, in ieder geval niet in een militair historisch vakgebied. En dan ging hij gewoon de vragen zitten stellen. Ja, maar mij, dat wordt volgens mij aan die gasten ook gevraagd dat ze zich ook met de, met de andere gesprekken eventueel ja. bemoeien. Ja, ze ja. moeten meedoen natuurlijk. Uh, ik, ik vind hem niet zo erg hoor, uh, althans als het over militaire onderwerpen gaat, want dan heeft hij wat te zeggen. Het probleem is als het over iets anders gaat. Want je wilt gewoon op dat moment een expert horen. Niet iemand uh, zoals jij en ik. Want dat kunnen we zelf ook wel bedenken, wat hij zegt. En dat is het probleem. Je ziet zoveel van diezelfde koppen voorbij komen... die over algemene dingen iets zeggen wat een, iedereen had kunnen zeggen. Dus dat is uh, per definitie dan niet interessant. Uh, om niet te zeggen saai. Mm. Um, bij mij is het effect vooral dat ik doorschakel en uh, naar iets anders zap. Uh, aan de andere kant uh, denk ik dat kijkers ook wel uh, van vastigheid houden. Dus als het over politiek gaat, als je door over de wereld rijdt door... en Felix Rottenberg zit daar, wat je ook verder van hem vindt. Maar goed, hij uh, is, is zeg maar hun duider voor de politiek. Nou, misschien zit die overweging er wel achter. Ik denk dat het deels ook uit is. En ik, ik wil pleiten voor een kwotum. Voor een we hebben al uh, de neger omdat het moet. Uh, het Eskimo. Uh, en uh, de Eskimo hebben we tegenwoordig ook al. Uh, dus ik vind dat er hier ook een kwotum moet komen voor... Uh, laat ik het dan maar even frisse gezichten noemen. Overigens was die Chris Christ Clip ooit natuurlijk wel een fris gezicht, maar dat is een heel, heel, heel rap minder geworden. Maar een kwotum voor frisse gezichten als uh, gast aan tafel, en ik vind dat uh, drie kwart van die frisse gezichten moet verplicht een vrouw zijn, en dan ook nog een vrouw met een zeker profiel. Want mutsen hebben we op zich misschien wel genoeg uh, op tv, op andere tijdstippen, maar intelligente vrouwen die iets te vertellen hebben. Ik vond laatst de officier van Justitie uit Alphen, die zat een tijdje geleden bij Pauw en Witteman, dat vond ik een verademing, dat ik dacht, oké, okay, een voorbeeldvrouw, een vrouw waar ik me aan op kan trekken, een vrouw met een mooie carrière, die iets te vertellen heeft, die daar heel gedecideerd haar verhaal zal te doen. Maar als die over Libië gaat praten, sorry, maar dan, dan, dan is het alweer niet interessant. Het was nee, nu maar, een interessant ja. onderwerp natuurlijk. Ja, klopt, uh, maar er wat... zijn ongetwijfeld ook wel vrouwen te vinden die in de breedte uh, uh, interessante meningen hebben over dingen. En dat ja, moet dan tuurlijk. via een quote maar afgedwongen worden. En ik, ik begrijp bijna niet dat dit uit mijn mond komt, dat ik ben <laughs> een antifeministisch ja, als best, maar er is, moet iets is, gebeuren. Dat is bijna een open sollicitatie. Oh, nee, dat niet zo. Zin, nee, ja. want ik heb nergens verstand van... de muziek, ah, niets, ja, jij, zit, jij zit hier ook als omgeregeld, als vaste gast. En ja. wij kiezen daar ook voor om, om een paar mensen te hebben... die ook een mening hebben en die, ja. die, die, nou ja, die, we, die we graag uh, hier aan tafel hebben. Ja, maar dat is wat raar. maar op kennelijk de radio... is er een enorm tekort aan BN'ers. En uh, het effect is zo, als BN'er je kop slijt ontzettend snel op televisie... heeft iemand ooit eens gezegd. En dat is ja. natuurlijk zo. We hebben, we hebben natuurlijk even gebeld ook met de Wereldrijd Door. Uh, Jukowinia, dat is de eindredacteur. En die zegt, ja, we vinden het gewoon prettig om een onderwerp... wat wij bedenken, gewoon altijd te kunnen bespreken. Dus als dat niet kan met de hoofdgas, bijvoorbeeld de minister of zo. Dan zorgen we dat daar iemand omheen komt... Die, die het wel kan vertellen. En ze willen dus inderdaad... Uh, ja, eigen welbespraakte deskundigen hebben. Alexander Klubbing, zeggen zij. Dat is de, hun internetman. Die hebben zij zelf een beetje ontdekt. En uh, nou ja, die krijgt daar af en toe een podium om dingen uit te leggen. Ja, maar het simpele feit dat het hele lijstje... wat je net om, opnoemde van al die namen... zijn volgens mij allemaal mannen. Of ik heb niet goed opgelemmen, zijn er zaten niet veel vrouwen tussen. En het gekke is, op de radio en ook in tijdschriften... weten ze die mensen wel te vinden. Hè? Je hebt bijvoorbeeld die, die, die FIFA 400. Een soort, uh, lijst en zo, en er zijn allerlei daar duiken wel allerlei mensen op. Ik hoor ook op radio 1 vaak wel mensen, ook vrouwen, maar ook wel mannen die op tv niet zitten, die wel een goed verhaal hebben. Dan denk je, ja, is er dan wat met die mensen? Zijn ze dan te eng voor op tv of zo? Of, of, nou, of ja, dat zou het misschien werken op tv anders en kiezen ja. die redacties uh, vooral voor veiligheid. En, ja. Uh, ja. uh, uh, uh, op de vaardigheid gemakkelijk een gesprekje te kunnen voeren en een ja. kort statement te kunnen maken. Een ja. Soundbite is heel belangrijk natuurlijk voor televisie. Een bijvoorbeeld een nieuwe omroep. Vind je dat die er genoeg aan doen dan? Op dat punt? Nou, die hebben natuurlijk een heel ander type programma. Ja. Over het voetbalprogramma ga ik niks meer zeggen, heb ik besloten. <laughs> <hijne> uh, maar, <hijne> maar het nieuwsprogramma, ja, dat, dat is natuurlijk door de actualiteit gedreven. Dat vind ik iets anders dan, dan meer opinieachtige, luchtige programma's. zoals uh, De Wereld Daardoor en, uh, en Paul Witteman. En ik snap het argument wel van, van risico nemen, maar daar ben je publieke omroep voor. Je mag ook eens een keer dingen doen die mislukken en niet scoren. En er staat niet meteen een grote adverteerder die zijn die centjes bij je, ja, dus Dat, je Daar is de publieke omroep juist voor. Maar uh, blijf jij kijken dan, als, als meneer Chris de Klepper weer zit? Of, of nou, weer dat, door? Ko dat kost wel echt heel veel moeite. Nou, nee, je ja, hebt ja. gewoon iets <laughs> tegen Chris Klepper. Ik vind hem wel leuk namelijk. Uh, in België is onderzocht of de, de Vlaamse televisiejournaals volkse zijn geworden. Uh, wat voor soort mensen komen daar aan het woord? Deskundigen, we hebben het er net ook al even over gehad, natuurlijk betrokkenen. Of de gewone burger die zijn mening mag geven via de zogeheten voxpop. Nou, volgens het onderzoek is het Vlaamse tv-journaal niet volkse geworden. Het gaat om de periode 2003-2010 die ze hebben onderzocht. Ja, de vraag is natuurlijk, hoe zit dat in Nederland? Uh, Anne van der Wal, heb je het idee uh, dat het NOS Journaal en bij RTL Nieuws de boel een beetje volks is? Nou, bij RTL was dat natuurlijk al zo. Uh, bij, um, en dat vind ik prima, bij het journaal is het naar mijn smaak te veel gebeurd. Ik zou het liefst een zo saai mogelijk en degelijk mogelijk journaal hebben van de publieke omroep. Gewoon nieuws, klaar en geen uh, overbodige en tijdslurpende straatinterviews. Of nutteloze reportages zoals Gerry Eikoff, die bij borstelen gaat staan als er een ramp in Japan is. Dat vind ik gewoon een waste of money. En um, ja, ik, ik hecht eigenlijk nog het meest aan een, aan een degelijk journaal... in de Duitse stijl, zoals de Tagesschau. Gewoon nieuws, bam, klaar. En uh, dat is juist iets waarop de publieke omroep... zich volgens mij zou kunnen profileren. Volkser, Marian? Nou, ik denk dat wij die uh, revolutie hier al gehad hebben... toen de commerciële omroepen kwamen, toen Hart van Nederland kwam... dus ook alweer tien jaar geleden... en. en je ziet wel dat, volgens mij is het NOS-journaal nog steeds wel een beetje zoekende. Hè? Die hebben met Paulien Broekema en zo allerlei dingen ook wel geprobeerd. En dat denk ik nog steeds wel. Dus ik heb niet het gevoel dat het hier nou een trend is van de afgelopen jaren. Dat dat meer al, al tien jaar geleden ja. zich een beetje heeft voortgezet. Ja, er was op een gegeven moment wel een hart van Nederland. Want daarvan kan je toch zeggen dat het dan dat is wel iets, Volks. dat, dat volkser is. Ja. Dat, dat ook het journaal daar wel wat in probeerde mee te doen. Die ja. gingen dan altijd een, een bijzonder afsluitertje doen. We hebben daar even een klein voorbeeld van. Het kalf kwam in de problemen op het ijs. Zijn hoeven hadden geen grip maar met de wind van de rotorbladeren van de helikopter helpt de piloot het dier weer veilig naar de kant. Gaat hij? Ja. Ja. Ja, hier krijg je gewoon schietneigingen van. Ik vind het echt te spectaculair. Wat kalfdood schieten. Ja, nou ja, de, de televisie dus nood, maar <lacht> nee, ik vind uh... Het informatiegehalte in een, een journaal van de televisie. Uh, van, uh, van uh, de publieke omroep. moet gewoon, naar mijn idee. zo hoog mogelijk zijn. En dan moet je dit soort dingetjes. Moet je gewoon niet doen. Laat het over aan andere programma's. Ja. die zijn daarvoor. Hans Laroes zei. in het kader van 10 jaar.stand.nl. hadden we een forum. Hè, over, over burgerparticipatie. ook in het nieuws. En hij uh, pleitte daarvoor. Uh, wel om. Uh, niet altijd alles maar door houten methoden te laten uitleggen. maar als het dan over bouwvakkers gaat. dat je ook echt een bouwvakker. hoort vertellen wat hij ja. dan dagelijks meemaakt. Ja, dat is prima. Maar als het gaat over een Crisis, dan moet je niet een burger aan de praat laten, want dan krijg je dingen die je zelf ook kan bedenken. Dat is niet interessant. Dan hoor ik liever jij, een expert uh, uh, daar iets over nou, zeggen. Bij de doelgroep land, zeg maar. Ja, ik, ik, ik, ik ben het daar wel mee eens. En ook dat voorbeeld wat we net hoorden van uh, Kalfje op het ijs... dat is wat we bij de Telegraaf altijd een pagina 5 noemden. Hè? Dus dat is een pagina die alleen maar over dat soort nieuws gaat. En dat, dat vinden wel uh, miljoenen mensen in Nederland interessant. En de publieke omroep. En het NOS-journaal werkt ook voor die mensen. Dus ik vind dat je wel, in, je moet het ook niet te elitair willen maken. Het moet wel in de mix nog een beetje kloppen. Um, en het hangt natuurlijk ook een beetje van de rest van het nieuwsaanbod af. Als er echt iets ergs aan de hand is in de wereld... dan is dat Kalfje natuurlijk het eerste wat wel sneuvelt ja. uh, op de redactie. Uh, nog één la laatste puntje, Anne. Daar dat, dat wil ik graag ook nog even jouw uh, mening vooral over horen. Telecombedrijven Frans Telecom, Telefonica en Vodafone... die zijn van plan om bepaalde sites een heffing te laten betalen... die grote hoeveelheden mobiel internetverkeer genereren. Voorbeeld YouTube. Uh, eerder maakte KPN al bekend dat ze vanaf de zomer... mobiele internetdiensten gaan blokkeren voor klanten... die alleen een uh, basis internetabonnement hebben. Uh, jullie hebben Follow the Money... Um, ja, dat onderwerp moet je, moet je bezighouden lijken. Ja, nou hebben wij niet zulke uh, grote hoeveelheden datastroom als uh, YouTube. Maar ik vind het begrijpelijk dat uh, de telecombedrijven dit doen. Het is een kwestie van vraag en aanbod. Het aanbod van capaciteit is lager dan de vraag. Um, dus uh, moet dat op een of andere manier betaald worden. En het is nu wel zo dat al die bedrijven, zoals YouTube, Google, etc., die verdienen aan wat de consument bezoekt en ook wat ze downloaden. En ze betalen voor. Het verspreiden betalen ze eigenlijk niks. Bij een krant betaal je nog voor de verspreiding, voor de distributie. Maar dat is hier eigenlijk helemaal niet het geval. Dus het, ik kan me heel goed voorstellen dat de telecombedrijven zeggen... luister, uh, jullie moeten een deel van, uh, van wat jullie zelf opslurpen... moet je gewoon betalen. En het zou ook terecht zijn, of onterecht zijn... als dat bij de consument neer wordt gelegd. Want die betaalt al. Hij betaalt al voor zijn abonnement. En hij betaalt ook in de vorm van aandacht. Namelijk voor de advertenties. Maar de, maar de, maar de zogeheten internetneutraliteit wordt dan opgeheven. Als dit doorgaat. Dus ja. alle, alle data zijn gelijk. Ja, maar alle data is niet gelijk. Dat blijkt nu ook, want er is uh, bepaalde type data... dat een zodanige omvang heeft. Het is alsof je een olie van door een rietje probeert te proppen. En dat mm. kan gewoon niet. En de, de, uiteindelijk lost het zich wel op. Uh, de, de markt zelf lost het zich wel op. Want uh, die bedrijven gaan natuurlijk nadenken... Over hoe ze hun data efficiënter kunnen verpakken en kunnen versturen. Nou ja. heb jij het idee dat consumenten genoeg op de hoogte zijn van waar ze eigenlijk voor betalen? Nee, totaal niet. En helemaal als het gaat om dataverkeer. Dat, dat, dat, daar hebben mensen echt geen idee van. En ik vind dat ook echt uh, volgens mij gaan consumenten ook niet pikken dat je telecomprovider besluit welke diensten je wel of niet mag gebruiken. Er moeten meer afspraken komen over de hoeveelheid. Uh, verkeer die je mag gebruiken binnen je abonnement. En als dat op de een of andere manier inzichtelijk wordt gemaakt met een teller of wat dan ook, hè, dat, je, dat je ook snapt, hoeveel maak ik nou eigenlijk op? Dat is een veel betere weg. En het lastige is hier natuurlijk ook, we zitten niet in een helemaal vrije markt. Uh, dit is een markt met uh, frequenties die geveild worden door de overheid. Uh, die bedrijven moeten in 15 jaar al die investeringen in het netwerk terugverdienen, want dan lopen die frequenties weer af. Tegelijkertijd zie je dat Maxime Verhagen, de minister van de Economische Zaken van de Week, daar dan wel iets van vindt en overroept. Mm -hmm. Dan denk ik, maar jij draait ook aan de knoppen van die markt, hè, via die die, uh, die veiling van die frequenties. Dus je kunt dat ook op een of andere manier beïnvloeden. En ik vind dat het zoveel mogelijk toch een vrije marktidee moet worden waar telecomproviders gewoon met de beste diensten elkaar bestrijden. En ik zou altijd kiezen voor een provider die het uh, ja, zo onbeperkt mogelijk aanbiedt uh, en niet gaat zitten uh, schrappen ja. in de diensten. Dat bepaal ik echt zelf wel. Welke diensten ik wil ja, gebruiken. Ja, maar die provider kan ook de rekening leggen bij de aanbieder van dit soort uh, Dat is op dieren. zich wel een interessante ja. gedachte. Want het geld waarom zou dat niet gebeuren? Zij geld. verdienen er het meeste geld aan. Dus ja. waarom leg je de, de rekening niet waar die thuis hoort? Zij, zij bieden die enorme hoeveelheden informatie aan... en doen er niets aan om dat handig te verpakken of, of betalen daar niks voor. Ik wil u graag weer danken voor de bijdrage aan dit uh, mediaforum en uh, Jullie komen nog vaker terug, dus ook zelf de gasten. Maar wij zijn er blij mee, hoor. Marianne <laughs> Zwagen van Anne van der Wal. Dit is Radio 1. <hums> Lunch. Ja, dan gaan we gelijk door, want het is een rare dag vandaag. Uh, morgen is dat huwelijk, dus we hebben helemaal geen uitzending. Dus we spelen de nieuwsquiz eigenlijk deze week maar drie keer... De winnaar heeft een beetje makkie. Um, maar wie dat gaat worden, dat is nog even de vraag. 60 punten is de hoogste score, gisteren neergezet. En de kandidaat van vandaag heet Daniel Koolstra, is 22 jaar en komt uit Amsterdam. Welkom. Ja, dankjewel. Jij studeert media en cultuur toch niet aan de hogeschool in Holland? Nee, Universiteit van Amsterdam. Oh, gelukkig. Ja, gelukkig. Want ja, het is wel zo'n soort opleiding, doen ze daar ook? Hè? Ja, nou, nou, dit is denk ik wel een betere. In ieder geval wat minder financiële problemen en ja. Minder, ja. minder gedoe met de, met de diploma's ook. Um, nou, als jij media en cultuur studeert, dan uh, volg je het nieuws volgens mij ook wel aardig. Dus we gaan eens kijken hoe ver je komt. Okay. I assume that, that he was born in the United States. De nationale nieuwsquiz. Meaning in Hawaii. We do not have time for this kind of stories. We have to look at it. Yes, in fact, I was born in Hawaii. We got better stuff to do. We have to see is it real? August 4 1961, in Kapi'olani Hospital in Hawaii heb beter stuff te doen. Thanks very much Erwin. Ja. Barack Obama, de Amerikaanse president heeft gisteren in een persconferentie nogmaals verklaard dat hij echt in de Verenigde Staten is geboren. Ook is zijn geboorteakte openbaar gemaakt. Hoe heet de vastgoedmagnaat die twijfelde aan de geboorteplaats van de president en zo de verklaring uitlokte? Dat was Donald Trump. En dat is goed. Trump is nog niet overtuigd van de getoonde geboorteakte. Ik wil het met eigen ogen zien, zegt hij. En uh, er moet ook worden beoordeeld of die echt is. Maar ik hoop dat het waar is, zodat we verder kunnen gaan met belangrijke zaken. Dus daar is hij het dan eens met uh, Obama in ieder geval. Vraag 2. In welke Amerikaanse stad is Barack Obama volgens zijn geboorteakte geboren? Uh, ja, dat moet in Hawaii zijn geweest. Dus, um, uh, nou moet je adreskunde omhoog. Ja, nee, uh, geen idee. Nee, nee, die weet ik even niet. Honolulu. Ah, shit. Ja. Ja, stom. Hoofdstad van de Amerikaanse staat Hawaii. Vraag 3. De discussie over de werkelijke geboorteplaats van Obama... werd ook al ten tijde van de verkiezingen in 2008 gevoerd. Toen stak ook het geruchte kop op dat Obama moslim zou zijn. Obama heeft een groot deel van zijn jeugd... in het islamitische Indonesië doorgebracht. Hoe werd de roddel gevoed door Obama's tweede naam? Uh, althans, daar werd, werd die roddel nog eens een keer extra doorgevoed. Hoe luidt die tweede naam? zijn? En dat is goed. Op internet circuleerde lange tijd een kettingmail... waarin staat dat Obama zijn islamitische wortels verbergt en mogelijk een terrorist is. Obama werd beedigd in de Senaat op de, de Koran... en draaide tijdens de beediging zijn rug naar de Amerikaanse vlag. Allemaal speculaties dus op internet. Complottheorieën. Vraag 4. Een fragment. Wie is hier aan het woord? En daaraan, het is mij te moeten constateren, levert de premier indirect een zeer verwerkelijke bijdrage... als hij omwille van het politieke gemak nu in een interview stelt dat de PVV een heel normale partij is... die zich keurig aan de afspraken houdt. Dat is van der Denk. Historicus? Thomas van der Denk. Inderdaad, cultuurhistoricus is hij volgens mij officieel. Hij hield gisteren de jaarlijkse Arondeus-lezing die door ingrijpen van de PVV werd verboden... Uh, in het, in het uh, provinciehuis. Uh, hij deed het dus buiten aan de overkant. Uh, publicist Thomas van der Dunk legt verbanden tussen de oorlog, de NSB en de PVV. Vraag 5, een omstreden lezing dus dit jaar, die werd gehouden tegenover het provinciehuis, wat ik al zei, maar in welke stad was dat? Haarlem. En dat is goed. Bij de lezing waren onder meer ook de commissaris van de Koningin, Remkes en enkele gedeputeerden van Noord-Holland aanwezig. En zij waren tegen het afblazen van die lezing, vandaar dat ze daar toch hun gezicht lieten zien. Laatste vraag. Maximaal vier punten aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. Dus het gaat om één term die we graag willen horen. En de vraag is simpel. Wat bedoelen we hier? Als je het antwoord denkt, te weten onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik ben voornamelijk in de Randstad te vinden. 3. Ik geef te makkelijk papiertjes weg. 2. Geert Dales verliet mij na een bestuurscrisis. Stop. In Holland. Dat was hem, ja. Ja, ja, ja. ja. Dat is goed. Uh, hogescholen van in Holland staan voornamelijk in de Randstad. Uit onderzoek blijkt dat bij vier opleidingen... 20 tot 35 procent van de studenten ten onrechte een diploma kreeg. Studenten die slaagden via een verkort afstudeertraject... hadden in 50 tot 100 procent van de gevallen geen recht op een diploma. Geert Dalles was ooit de bestuursvoorzitter, is daar vertrokken. En uh, nou ja, vier van de opleidingen blijken onder het hbo-niveau te zijn. Dat is de aanleiding dat we kozen voor Hogeschool in Holland. Dat is goed. Um, dan moet ik eens even kijken op het uh, bord hier. Score is uh, 6. Dat betekent dat we kans hebben op een beslissingsronde. Want het hoogste score is uh, 60. Dus je moet 10 vragen goed ja. hebben. Uh, dat betekent dat we zometeen gelijk doorgaan met deel 2 van de quiz. Oké. Okay. Ik ben het <coughs> eens met de stelling. Goedemiddag, oneens met de stelling. Er worden gewoon voor het lab gehaald. Het gaat tegenwoordig hier dat een big business. Als je apen krijgt, dan, dan kan je met peanuts betalen. In Stand.nl, straks om half twee, krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag de stelling. Het is goed dat de zoon van NSB-voorman Ros van Tonningen spreekt op 4 mei. Aangekondigde toespraak in Culemborg, want daar zal het gaan gebeuren, zorgt voor veel verontwaardiging. Comité Culemborg en Oranje nodigde deze zoon uit om te laten zien dat kinderen van NSB's ook slachtoffer zijn. Een gegeven dat tijdens de herdenkingen vaak onderbelicht blijft. Maar de Joodse gemeenschap, ook oud-verzetsmensen en nabestaanden, vinden dat het daar op 4 mei niet om gaat en uh, dat het ook veel te gevoelig ligt.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 Dus bij tien vragen, goed, hebben we gelijke stand. Dan moeten we een beslissing spelen. Ja, elf of alles wat daarboven zit is, uh, is mooi meegenomen. Want dan ben je gewoon de winnaar. Uh, laten we het gewoon doen. 90 seconden de tijd. Veel vragen als je antwoord niet weet onmiddellijk pas roepen. En ik moet de vraag helemaal uitstellen, zeg ik er nog even bij. Dus het heeft niet zoveel zin om het dwars doorheen te roepen. Klaar? Okay. Ja. Komt-ie. De nationale nieuwswisseling. De meerderheid in de Tweede Kamer ondersteunt de regeling die minister Leers heeft bedacht voor welk Afghaans meisje? Sahar. Is goed. Twee mannen moeten een boete betalen van ruim 40.000 euro omdat ze tien van welke dieren hebben uitgezet op de Schelling? Mm, vossen. Fout. Herten, Welke omstreden Duitse politicus mag toch lid blijven van de SPD? Um, pas. Zarazin. De Vattigbeweging is het eens geworden over de vorming van een interimregering met welke partij? Hamas. Is goed. Op welk eiland is een F-16 bij de landing neergestort? Uh, Nee, Sicilië. Welke voetballer scoorde gisteren twee maal in de wedstrijd Barcelona en Real Madrid? Messi. Is goed. Welke Amerikaanse rapper treedt op tijdens het North sea Jazz Festival? Snoop Dogg. Dat is goed. Dick Grijping, voormalig baas van welk Amsterdamse bedrijf, is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf? TCA. Dat is goed. Honderdduizenden mensen hebben in Zuid-India Zuid afscheid genomen van welke goeroe? Uh, pas. Sai Baba. Welke RTL-nieuwslezer ondergaat binnenkort opnieuw een haatransplantatie? Uh, Pas. Jan de Hoop. Wie is blij dat de lederaad van Ajax unaniem akkoord is gegaan... met zijn voornemen om plaats te nemen in het bestuur van de club? Johan Cruijff. Dat is goed. Het aantal gevallen van welke geweld in het openbaar vervoer... van welke stad is in 2010 met 25 procent toegenomen? Rotterdam. Dat is goed. De Amsterdamse politie heeft zes Oost-Europeanen aangehouden... op verdenking van wat? Vrouwenhandel. Nee, skimmen. Welke Duitse autofabrikant heeft de winst in het eerste kwartaal zien verdrievoudigen? Audi? Nee, Volkswagen. Een vrachtwagenchauffeur heeft een boete van 100 euro gekregen... omdat hij op de stoep van het politiebureau wat deed? Wildpoepen? Ja. Wildpoepen zelfs zo. Um, nou, ik ben heel benieuwd eigenlijk. Ja, ik ook. Wat denk je? Het zal het omspannen. Het zijn er acht. Ach, oh. oei. Ja, het is niet dat genoeg. Het is niet goed, nee. Nee, het is niet genoeg. Um, ja, 48 kom je op uit. We kunnen ja, er niks meer of minder van maken. Nee. Het, is, het is gewoon het geval. Uh, het zat, zat in, die, in de kanon, een paar missentjes. Ja, ja, ja, Jan de Hoop. paar he? keer, paar keer gepast. Ja, Jan de Hoop. Ik zou kan het ook niet, weten. niet weten. Ik wist überhaupt niet dat de man een transplantatie. Nee. had. Maar. Ziet er nog goed uit, met een haattransplantatie. Um, je krijgt van ons twee kaarten voor beeld en geluid. Het is niet anders, het is de troostprijs. Je krijgt ja. een uh, mok en uh, natuurlijk een lunchradio. Ook leuk. Nou ja. Je kan ermee aankomen op verjaardagsfeestjes, zeg ik altijd. Dat is het Succes met je studie en uh, goede reis terug naar Amsterdam. Dan gaan we naar de winnaar van uh, deze week. Een verkorte week, dat moet er wel bijgezegd. Maar ja, uh, dat zal verder nooit in de boeken meer naar voren komen. Je mag je gewoon weekwinnaar noemen. Carlo Cannas uit Enschede. Yes. Gefeliciteerd. Nou, ja, dankjewel. Dat uh, komt goed uit. Weet je nog dat wij ooit, ik zeg dat nog maar een keer, hij heeft mij een keer s'nachts gebeld bij, uh, bij uh, Casa Luna. En toen ging het er ook over dat hij heel graag een keer mee do wilde doen aan de quiz. Gaf zich op, um, uh, had, maakte zich daar wel een beetje nerveus over, maar het is eigenlijk heel goed afgelopen. Ja, uiteindelijk wel inderdaad. Goh, fantastisch, man. Ja. Hartstikke leuk. leuk om de, Ik vond het een hartstikke leuke ervaring, moet ik zeggen. Ja, nou, dat zegt ja. iedereen altijd die hier is. Dus ik kan iedereen alleen maar aanraden om, uh, om zich aan te melden voor die quiz, want um, dan... Um, ja, dan, dan, dan kom je uiteindelijk misschien hier in die studio terecht. Wat ga je ermee doen, Carlo? Ja, een imperium opstaat er natuurlijk, <laughs> hè. Zee-ego-imperium. Ja. Ja. ja, want jij hebt, jij hebt dat ooit ontdekt, een, een zee-ego... waar dan, uh, waar dan uh, de pasta, pasta van wordt gemaakt en die schijnt echt heerlijk te zijn. Ik dacht trouwens dat ja. je dat mee zou nemen gisteren. Ja, nee, ik ga volgende week pas weer naar Sardinië toe. Ah, oké. Klopt, dat beloof ik. je. Nou, dat stuur maar wat in een envelop of zo. Dat, dat is ik nee, ook. Goed. Nee, nee, het, zijn, het is een potje met kuit. En die kuit kun je gebruiken om in de pasta te verwerken of op brood te smeren. En het is eigenlijk, ja. Een soort café, maar dan van zee Ja, Het schijnt heel ja, het is lekker is te zijn, is, als ik jou mag Het is, het is heel lekker, ja. ja. Oké, okay, dus dat wordt het startkapitaal voor je nieuwe bedrijf misschien? Zoals is Als ja, ik neem hem me mee op vakantie om voor jou dat potje te kopen. <laughs> Oké. <Okay. laughs> hey, bedankt voor het meedoen. Ik wens je veel plezier ermee. En je krijgt van ons eens dus 300 eurotjes overgemaakt. Dankjewel. Oké, okay, hoi hoi. Fijne dag. Zo, dat was weer een week nieuwsquiz. Uh, want uh, nogmaals, ik zeg dat nog maar een keer erbij voor de fans. Morgen zijn we er niet. Uh, dat heeft alles te maken met het huwelijk in Engeland. Uh, in Duitsland beginnen ze volgende maand met een grote volkstelling. En de vraag is, moeten we dat in Nederland... zo zullen ook niet weer eens een keer doen? En wat is daar eigenlijk het nut van? Dat is de vraag voor vandaag. Zo direct om kwart over één. het antwoord. Nu eerst het NOS Journaal.